En de heilige geest, de enige en waarachtige God eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, dan zijn wij toegekomen aan de dienst van de offeranden. En dan zullen uw gaven worden ingezameld. De eerste in de dienst is voor de diakonie, voor Stichting De Schuilplaats. De tweede is voor de kerk onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang een collecte voor de kerk, kerkelijk en pastoraal werk. Dan is er ook nog een mededeling. deo Deovelente vrijdag 13 juli. ...gaan Dieter Kosters en Mariska Oldhuis trouwen... ...en zij willen God zegen vragen over hun huwelijk... ...in een dienst in de hervormde dorpskerk te Wierden... ...en die dienst die zal om kwart over één beginnen. Wij vragen u ook gemeente om Dieter en Mariska te gedenken... ...in uw persoonlijke voorbeden... ...en ook allen die om hen heen staan op die grote dag... Tot zover de mededelingen. Wij gaan ook zingen, gemeente, met de 77ste psalm. En daarvan de versen 6 en 8, psalm 77, vers 6. Zal God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten. En ook het achtste, heilig zijn o God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen de versen 6 en 8 uit psalm 77.